Bij de bevrijdingsactie zijn twee terroristen gedood en twee opgepakt. Ook zijn wapens in beslag genomen. De man die vanochtend dood werd gevonden in een brandende auto in Meppel had geen rijbewijs. Hij is waarschijnlijk omgekomen door een ongeluk, zegt de politie. Het slachtoffer is een man van twintig uit Meppel. De auto stond vanochtend met draaiende motor in een heg. Toen hulpverleners aankwamen was de man al overleden. De wagen is helemaal uitgebrand. In Turkije zijn alle sociale media geblokkeerd. Er kan niet meer worden getwitterd en ook YouTube en Facebook liggen eruit. De openbaar aanklager heeft de sites uit de lucht laten halen. naar aanleiding van de gijzeling vorige week in Istanbul. Linkse extremisten gijzelden toen een openbaar aanklager. Daarbij kwamen zowel de twee daders als het slachtoffer om het leven. De media werden gevraagd hierover niet te berichten. maar niet iedereen hield zich eraan en publiceerde toch foto's van de gijzeling omdat het bijna niet te doen is om individuele gebruikers te blokkeren... is er nu in Turkije een algeheel verbod. De luchtmacht van Kenia heeft gisteren aanvallen uitgevoerd op twee kampen... van terreurorganisatie Al-Shabaab in buurland Somalië. Hoeveel doden zijn gevallen is niet bekend. De aanvallen vlakbij de Keniaanse grens... zijn een reactie op de aanslag op de universiteit in Garissa. Daar kwamen donderdag 148 mensen om het leven. Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op. Het weer nog op sommige plaatsen wat zon, maar meestal is het bewolkt en kan het wat regenen. Het is hooguit 11 graden. Morgen droog en op de meeste plaatsen zon. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANVB. In de Randstad eigenlijk alleen wat drukte op de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 3 kilometer. En richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 3. En vervolgens verderop tot aan 1 en nog eens 7 kilometer langzaam rijden. Op de A9, Alkmaar-Diemen. Tussen Aalsmeer en Knoop het Holendrecht vanwege een oliespoor 3 kilometer. En op de N57, Middelburg-Brouwersdam bij Sirooskerke 2 kilometer. En richting Rotterdam staat voor de aansluiting met de A15 nog eens 5 kilometer file.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 Het is wel een heel lekker paasheidje hoor, albert Jan. Goed geprakt ook door je. En eienprakje. En je, lekker hoor. Tweede paasdag 2015, CFM is erbij. En waar zijn we bij? Nou, uiteraard, de paasreis op circuit Barstalfoort. En uh, zometeen schakelen we weer live over naar het circuit. De race reporter van CFM is daarbij aanwezig. Dan hebben we hebben het over Willem van Dinsen? Maar eerst ga je horen wat we allemaal in dit komende uur gaan doen. Uh, nou, allereerst gaan we even naar Bloemendaal, de hockey. De finale in de European Hockey League tussen Oranje-Zwart en UHC Hamburg... is ongeveer een ruime tien minuten onderweg. De tussenstand is nog steeds 0-0 in het eerste kwart. En zoals gemeld in het eerste uur, Bloemendaal heeft... door dankzij een 1-0-overwinning op Royal Daring het brons veroverd. Dus er zit nog in ieder geval een gouden randje wellicht in deze finale... tussen Oranje-Zwart en Hamburg. Uh, ja, en terwijl de kinderen uh, nog door uh, het centrum van Zandvoort dwalen... tijdens de Paaspuzzeltocht, puzzeltocht... gaan wij het tweede uur in met uh, Van Zandvoort op maandag. Half uur uiteraard de uitgebreide evenementenagenda... van er zijn weer genoeg evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En zoals gezegd over een tweetal platen gaan we weer live schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Vandaag is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de paasraces en de Clio Cups Benelux. Die zijn momenteel met de tweede race bezig en we gaan dan kijken hoe die race zich gaat ontwikkelen. Niels Langeveld, vanmorgen natuurlijk de eerste race om 10 uur. Glanzrijk gewonnen en we gaan natuurlijk kijken of hij dat een tweede keer kan herhalen dit, deze, deze tweede paasdag. En toch nog een beetje olie op de weg. En toch nog een beetje olie op de weg. Nee, genoeg reden om ook de komende uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10a. Ja, onze vaste luisteraar kan de radio weer wat harder gaan zetten bij deze van Toontje Lager en Lente in Twente. Als ik naar mijn ouders rijd voorjaar in mijn na zo'n maand of zes, ik voel me dan altijd zo blij. Ik moet weer aan de hond, op een oud-adres. Op zo'n oud-adres, zie ik weer mijn vaderland. Ik mijn hartje open, want de koeien zijn zo fris. De mensen zijn zo tolerant, ik voel dan weer die oude band. Ik weet weer wat ik mis. Lente in Twente, lente in Twente. Op vol met en sympathie. Lente in Twente. De eerste lente in 2020 speciaal voor Willem Bruijs gedraaid. Dat was uh, een toontje lager lente in dus. En erachteraan de Milke Chance en de dus Stonen Dance. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen wederom over naar het circuitpark Salford. Naar Willem van deze. Want Willem, de Clio Cup, die deze nummer 2 is in volle gang op het circuit. Ja, dat klopt helemaal, een uh, race over 30 minuten, inmiddels zit het al een kleine 20 minuten alweer op uh, het is nog een minuutje op 10 te gaan, hadden we in het begin uh, van de race uh, een, zeg maar, uh, tijd om de kop tussen Melvin de Groot en de, vanaf de plaats gestart, uh, Loris Hezemans, Ja, uiteindelijk was het toch uh, Loris Hezemans uh, die het in zijn voordeel uh, wist te be beslissen hier in de Gerlagbocht. Uh, Loris Hezemans uh, nu aan kop met op de tweede plaats... Uh, ja, ruim bijna twee seconden daarachter uh, Melvin de Groot. strijd om de derde plaats gaat, uh, tussen uh, Niels Langeveld en uh, Sebastiaan Bleekemolen. De twee ook uh, die vorig jaar het hele seizoen uh, met elkaar aan uh, de bakken geweest zijn. Uh, uiteindelijk uh, werd Sebastiaan... Uh, Sebastian Blekemolen kampioen, Niels Langeveld uh, tweede. Niels Langeveld ook de winnaar uh, van race 1 uh, van morgen. Niels op een derde plaats en op een vierde plaats uh, Sebastian Blekemolen. Aan de leiding dus uh, Loris Hezemans junior. Heesemans, uh, ja, voor de wat ouderen uh, onder ons, toch wel een bekende naam in Autosportland. Uh, uh, zijn vader uh, Twan Hezemans, uh, ooit Europees kampioen geweest in de Tourwagenklassers met... Uh, Alvaro, Meo en ook uh, wiener geweest uh, in, de, ja, in de sportscars. Onder andere Targa, Florio en dergelijke. Echt een uh, man uh, met aanzien in de autosporten. Yeah. Deze man, Junior uh, Loris, uh, laten we het erop houden: een nakomertje van uh, Twan. Want Twan is inmiddels al 70. Uh, <laughs> <Zo>. <laughs> ja, die uh, maakt uh, een mooie. Uh, ja, het paasweekend van uh, voor de familie Izemond uh, tot nu toe. In uh, reis 1 uh... Stond hij ook op het podium en zoals het er nu uitziet uh, gaat hij uh, race 2 uh, beslissen. Heesemans, die trouwens niet het hele seizoen uh, de Clio uh, Cup uh, gaat of kan rijden. Want hij is ook, ook, gaat ook actief zijn uh, tijdens de DTM weekenden in een bijprogramma daar in een uh, Audi TT. Maar alles wat hij uh, kan naast de DTM, uh, ja, daar pak je, jongen erbij om ervaring op te doen en raceervaring. Nou... Daar is hij op de juiste manier mee bezig hier op Zandvoort tijdens de fase. Uh, nou, je toch over leeftijd hebt en over oude rotten. Uh, Michael Blekemolen, Pa Blekemolen, rijdt ook mee, hè? Ja, dat klopt. Uh, Michel Blekemolen inmiddels ook al uh, 65 jaar. En uh, ja, nou, we zaten net in de praten met de koud uh, Dijkman, uh, journalist uh, jaren van de Telegraaf. Nog steeds eigenlijk uh, sportjournalist. Uh, weet je wel hoeveel reizen die man nog op Zandvoort uh, uh, nou, doe jij eens een gok. Ja, ik zou niet weet, ik zou niet durven uh, zeggen. Nee, doe 900. Goeiemorgen. Ja, om maar aan te geven ervaring. En dan hebben we het over leeftijd. Dan gaan we straks hierna nog uh, de lights kijken van de Dutch Supercar. Nou, dat alles kan overtroffen worden natuurlijk, je zegt dan, Michael, niet, bleek maar wel uh, 65, daar zien we een thuis aan de start en die is uh, 70 jaar jong. Dus uh, zelfs de uh, autosport geeft maar aan niet aan leeftijd gebonden, ze rijden met 17 in de Formule 1 en met 65 in een uh, Renault Clio nog steeds. G Geweldig Willem, uh, we komen om tien over half vier bij je terug voor de uitslag van de Clio en uh, kijken we even vooruit op de volgende race, de Supercar Challenge Superlight. Ja, gaan we doen. Oké, okay, tot dan. Oké, okay, hoi, hoi, hoi. Dankjewel, Willem van deze vanaf het circuit, park De paasreces waren dus vandaag uiteraard voor je in de gaten bij CFM. Ja, er zat gisteren even naar Andor te luisteren tussen 2 en 5. Die draait wel eens van die lekkere Franstalige muziek. Nou, wij hebben er ook eentje uitgekozen. Hier is Frans Kaal en Ella Ella. C'est <middels> comme voir qui dort en toi tu as Bij het hockey op jan. Zinderend met nog een uh, kleine 14 minuten te gaan in het tweede kwart. En er komt nog een derde kwart, uh, luisteraars. De stand is 0-0 en het spel gaat op en neer. En uh, ondanks uh, toch wat kansen voor uh, Oranje Zwart uh, en ook voor uh, UHC Hamburg is de stand nog steeds 0-0. We blijven het voor u volgen. Zo is het. CFM niet alleen op de radio, maar ook op internet. Een het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM hem de paasraces race radio. En hier is Shopers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 Crushed it away too fast, and we crushed it. But it's in the past, we can make this link through the curtains of the waterfall. So broken man but I found my Wat een zinder in de hockeywedstrijd, Albert Jan. Ja, het spel ging over en weer. En uh, nou, inderdaad, twee minuten geleden uh, uh, kwam Duitsland met één man minder... want er moest er één uit voor twee minuten wegens ja, te hoge stik en te gevaarlijk spel. En uh, uh, ik moet zeggen, Oranje-Zwart heeft daar prachtig van, uh, van uh, geprofiteerd. Want uh, ja, ik noem het dan de rechtsbuiten uh, drong helemaal door tot aan de achterlijn... En, uh, speelde de bal in de cirkel en wist hem voor te geven. Dus, uh, en een goal van Oranje-Zwart. Dus Oranje-Zwart leidt met 1 tegen 0. Met en... nog uh, ruim 11 minuten te gaan in het tweede kwart. uit de jaren 80 van Shirley Ralph, Roafio de indievening. Ja, voordat we gaan naar de evenementenagenda, eerst nog even aandacht voor de Euro Hockey League. Want daar is het een ander gaande, Robert Jan. Ja, het is ongelooflijk. Uh, Hamburg kreeg een uh, strafcorner en uh, die werd uh, hoog gepusht. En die ging via ongeveer via de middel van een Nederlandse uitloper uh, van Oranje Zwart ging die dus hoog over de goal heen. Maar de scheidsrechter wees wederom naar een opnieuw te nemen strafcorner. Maar dan heb je toch het voordeel van een videoreferee. En dat mag je dan aanvragen op een gegeven moment. En het belangrijke, cruciale moment was hoe hoog was de bal op het moment dat de uitloper de bal raakte. Was het, als het ongeveer ter hoogte van zijn kuit is, dan was het inderdaad een strafcorner. Maar hij was al boven zijn middel, dus dat was het. dan is het gevaarlijk spel. Dus dankzij de videoreferee geen strafcorner voor Hamburg. En nog, wij gaan nog vrolijk verder in het tweede kwart met Hamburg tegen Oranje Zwart met de stand, met de stand 0 tegen 1. Nou, van het hockey gaan oh, ja. we naar uh, de evenementenagenda. Goed, nou gaan we. Uh, gaan we even zitten? Ja, ik ga ja, erbij zitten. Zijn er zijn twee tentoonstellingen luisteraars in het uh, Zandvoortsmuseum. Alleen het, uh, allereerst het toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En uh, dat is een, een, een, als eindopdracht heeft uh, Nanine van Smorenburg een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum in mogen richten. Deze tentoonstelling gaat in op toerisme in Zandvoort aan zee door de jaren heen. En deze, die tentoonstelling die duurt nog tot 26 juni in het Zandvoortsmuseum. Uiteraard aan de Zwaluwestraat nummertje 1 te Zandvoort. En de andere tentoonstelling hebben we het over de abstractie in Nederland anno 2015. Een tentoonstelling over abstracte kunst. En die loopt nog tot 12 april. Dan gaan we naar vanmiddag en dan hebben we het over uh, het Wapen van Zandvoort. Johan van Sta en Michael Knubbe gaan daar om vanaf 5 uur popsongs, volksongs, gospel en sing alone nummers voor u, voor u spelen. Dat allemaal in het Wapen van Zandvoort aan het gasthuisplein vanaf 5 uur. Dan gaan we naar de dinsdag en dat is voor de 50-plussers uh, echt een, uit, uh, echt een uh, prachtige film om naartoe te gaan. Dan hebben we het over Michiel de Ruiter in het kader van Cinema Nostalgie. Op dinsdag 7 april draait de film Michael, uh, Michiel de Ruiter uit 2015. Dus een spiksplinternieuwe film met vele Nederlandse acteurs in de hoofdrol. Dat allemaal vanaf 1 uur dinsdagmiddag in het circus Zandvoort Cinema Nostalgie. Gaan we naar 8 april, dan is het weer tijd voor de peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen vanaf 10 uur s morgens tot 11 uur s morgens. Alle peuters verzamelen. De Peuterpiep is weer gestart in de Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding worden afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Alle woensdagen van 8 tot en met 29 april zijn de peuters en hun ouders... grootouders of oppas welkom in de Bibliotheek Zandvoort. Louis-David's nummer 1. De toegang is gratis en ze beginnen steeds om 10 uur. Gaan we naar 8 april, dan is het de tijd voor filmclub Simon van Kolm presenteert. wederom in het Circus Sandvoort aan het Gasthuisplein nummer, nummertje 5. Meer informatie over filmclub Simon van Kolm en welke film het draait... en over de andere bioscoop en de bioscoopagenda's kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. www.circusandvoort.nl Gaan we naar 10 april, dan gaan we naar Café Koper aan het Kerkplein nummer 6... Want vanaf 9 uur s'avonds is er weer de pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance... waar, ja... Als je het over Café Koper hebt, dan is dat gewoon een gezellige ambiance. Dat allemaal op 10 april vanaf 9 uur. De pubquiz in Café Koper. Wat we ook hebben op 10 april is de Bibi en de Soulmates... met de Zandvoortse gitarist Freek Volkers. En daarvoor hebben we het over Café Nuf Vanaf 9 uur s'avonds deze 10 april. Bar Bibi en de Soulmates. Ook op 10 april is een genootschaps, avond van Oud-Zandvoort. En dat speelt zich af in het theaterkrocht. En dat begint om 8 uur. Dan hebben we op 10 april ook feest in Café 4. Want Café 4 bestaat zes jaar. En daar treedt de Ruud Jansen combo op. Samen met. Hoe heet het ook alweer? Uh, Mariette, Mariette Mariette van de Brand en Shanti. Ja, die hebben uitvoerig geoefend. Ze zijn ook meerdere malen te gast geweest tijdens ons programma. Zandvoort draait door. Iedere vrijdag live van 5 tot 7. 7. En nu zijn ze dus op 10 april samen met Ruud Jansen te bewonderen in Café 4. Wegens het jarig bestaan. 11 en 12 april wordt er weer gereisd op het circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het over de burgemeester van Alverstraat 108. Dan is het tijd voor de DNRT Racing Days. Een laagdrempelige raceklasse waar iedereen relatief gauw aan mee kan doen. Mits je natuurlijk je licentie hebt. Dat allemaal op 11 en 12 april. Meer informatie over de DNRT Racing Days kunt u vinden op www.circuitparkzandvoort.nl Dan op 11 april, reeds gememoreerd tijdens Zandvoort op zaterdag, uh, Jive aan Zee. Dan hebben we het over Thalassa, strandafgang nummertje 18. En dat begint allemaal om 8 uur s'avonds. Het is een Dinner Jive Music Show. En uh, mocht u gebruik willen maken van het menu... dan is reserveren absoluut gewenst. Dat allemaal. Jive, jumping Jive en Swing... met de Jazz Connection in Zandvoort. Strand en Talassa strandafgang nummertje 18... 11 april vanaf 8 uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website... wwwtalassa 18nl wwwtalassa 18nl dan gaan we naar uh, 12 uh, april. Dan is het Vriendinnendag uh, 2015. En dan hebben we het over de SV Zandvoort. Duintjesveld nummertje 7. Zondag 12 april van 1 tot 4 uur. Voor wie? Alle enthousiaste meiden en dames... die graag op een leuke manier in contact willen komen met voetbal. En dan hebben we het over damesvoetbal. Meer informatie kun je een mail sturen voor, naar jcapenstaatjesvzandvoort.nl jcapenstaatjesvzandvoort.nl en ook op 12 april is er open asieldag in het Dierenthuis Kennemerland. De jaarlijkse open dag van het Dierenthuis Kennemerland komt er weer aan. Dit jaar op zondag 12 april van 11 uur morgens tot 4 uur middags. Er is weer heel veel te beleven voor jong en oud. Open asieldag op 12 april van 1 tot en met 4 uur in het Dierenthuis Kennemerland. Dan gaan we jazzen op de zondag. En dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort met Ak van Rooyen En dan hebben we het over gebouwde krocht. Grote krocht 41. En dat begint allemaal om half drie. Het podium jazz gebeuren... Bij alle jazzliefhebbers in Zandvoort is natuurlijk bekend gebouwde krocht Jazz in Zandvoort met Ak van Rooyen. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten kunt u uiteraard vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En last but not least, op die zondagmiddag vanaf drie uur bent u van harte welkom in Club Notiek 23 de Zandvoort. Want dan is het weer zondagmiddagborrel met pum-pum Pianos. Pumpin pianos is de geweldige pianoshow met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen? Dat allemaal dus op 12 april vanaf 3 uur bij Club Notiek, nummer 23 in Zandvoort. En dat duurt allemaal tot 7 uur. Tot zover. En dan gaan we het nog even hebben over de nacht van 9 op 10 april. Dan uh, presenteert ZFM een Blues Night, uh, albert -Jan. Ja, dat had ik hier ook staan. Een uh, Blues Night? Daar zou ik even een apart, uh, apart blokje van maken. Oké, okay. nou, we, we nemen hem nu even mee. We nemen hem nu mee aanstaande donderdagnacht. Dan hebben we eerst van tien, donderdagavond van 10 tot 12. Tussen App en Vloed. Live, easy listening met Charles, uh, Charles, uh, Charles Duif. En dan van 12 uur, goed uh, opletten luisteraars, tot en met 7 uur, uur hoor. vrijdagmorgen de donderdagnacht... Blues Night. Gepresenteerd en samengesteld door onze nieuwe collega. Willem Bruist. Willem Bruist. Schrijf het in. Bluesliefhebbers, schrijf het in uw agenda. Donderdag, in de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 uur nachts tot 7 uur s morgens. U hoort het goed. De Blues Night. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega. Willem Bruist. Willem Bruist. Ja, heel goed. De men wit, de Golden Voice, zullen we <laughs> maar zeggen. Hey, Doet goed uit. Ja. Daar komt hij aan. De Time Bandits. Het accentje van hem is zo grappig, hè, Albertje? Ja. <laughs> Klinkt mij als muziek in de oren. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dan kwam de donderdag van donderdag op vrijdag de Blues Night bij CFM. Met Willem Bruis tussen 12 en 7 uur. Time Wednesday, hoor je het trouwens. En the Man with the Golden Voice. CFM Race Radio. Pit Report. Pitt Report. En dan dus schakelen weer live over naar het circuit. Naar Willem van deze. Want Willem, jij hebt juist een race gevolgd van de Clio Cup. Klopt helemaal Rob, de Finnish vlag inmiddels gevallen, het podium, daar zijn we nu bezig nu. Het hoogste uh, trapje op het podium. Uh, Loris Hezemans met naast hem. Uh, de tweede uh, plaats Melvin de Groot. En derde uh, uiteindelijk uh, geworden Niels Langeveld. En uh, Clio Cup. Uh, ja, niet het uh, spektakel uh, wat we kennen. uit Het verleden vanuit de Renault races. Uh, Laten we ervan uitgaan uh, dat wat het mee van doen heeft. Het uh, eerste weekend. Iedereen moet uh, voorzichtig wakker worden. En voorzichtig gaan, uh, gaan beginnen. Maar uh, hopelijk uh, dat we later in het jaar... En ik dacht met de finale races. Dan komen de Clio's weer... Naar Zandvoort, dat we dan wat meer spektakel gaan krijgen met die Clio's. In ieder geval een uh, mooie winnaar, uh, Loris Heesemans uh, Junior. En dan gaan we hier op uh, ja, Zwangvoort uh, verder. Uh, zo dadelijk met de Idris uh, Superlight uh, Challenge. Nou, eerder hadden we het al over de leeftijden. Dat dat niet alles uh, zegt in de autosport, natuurlijk. En ik kijk even naar het startveld van die uh, uh, Idris Superlight Challenge: uh, 18 auto's. Uh, mooie auto's zoals de, zijn, de, de Radical, de Wolf. Uh, dus, uh, nu maar op, allemaal open auto's en uh, ja, genot om te zien. En de man op uh, pol uh, is ook de oudste die dit weekend uh, actief is hier op circuitpark Zandvoort. Dat is uh, Henk Thuis, 70 jaar oud en uh, toch uh, de race 1 gewonnen. En zaterdag daarmee uh, heeft hij de Polen Position uh, veroverd in deze klasse... Uh, voor uh, zo dadelijk uh, de race die over een uur gaat. Het is weliswaar een van de snelste auto's, dus dan kan je zeggen... Uh, ja, dan kan iedereen, dat, dat is natuurlijk niet zo, maar als je 70 bent en met zo'n snelle auto nog zo goed overweg kan, uh, ja, dan heb je toch wel wat in je uh, mars. Op het tweede plaats zien we een uh, nee, kip. want gedurende die race is wel een uh, verplichte pitstop, uh, die gemaakt moet worden, nou, thuis doet het uh, alleen, maar je moet dan ook een... ...tijd stilstaan in de fiets. De equipe op de tweede plaats is een bekende naam daarbij. <laughs> Niet zo uh, als wij hem kennen, maar de naam op zich is wel bekend uh, natuurlijk. Dat is uh, Schumacher en die rijdt uh, met van uh, Splinter. En op de derde plaats uh, vinden we terug de equipe uh, Herber en die rijdt samen met Schouten. Uh, en die heen thuis, rijdt dan in een uh, radical en de nummers twee en drie... Uh, ...die gaan de baan op in een... Uh, Even een, een vraagje. Dus het zijn meerdere klassen in één race. 18 auto's. Uh, hoeveel klassen ja. zijn er dan? Twee, drie? In dit geval zijn er uh, twee klassen. Uh, twee klassen. G1, nou, en G1 dat is uh, de snelste klasse. En dan hebben we ook nog de G2-klasse en dat, ja, die zijn iets uh, langzamer, Maar goed, uh, ja, het is toch een mooi uh, veld, uh, alles bij elkaar genomen. En, uh, we gaan ervan uit dat we toch wel wat uh, strijd uh, gaan zien. Uh, als ik kijk naar de uitslag uh, van uh, afgelopen zaterdag, uh, dat was dan wel eens maar een race over een half uur. Die werd gewonnen door Henk Kuis dus, met op de tweede plaats die equipe Schumacher van Splinter. Uh, Dan was het verschil 1,8 uh, seconde en dat na een half uur reizen. Nou, we gaan het nu verdubbelen. Ik ga er niet vanuit dat de voorsprong uh, verdubbeld gaat worden. Ik ga er wel vanuit dat we wat actie gaan zien. Actie gaan we niet zien uh, vanwege invloed van het weer. Want uh, inmiddels is het zonnetje lekker gaan schijnen hier op uh, circuitpark Zandvoort. Ja, even mazzel, hè, met de open auto's komt het zonnetje wel goed van pas. Ja, dan zeker uh, Rob. Ja, de Superlights uh, Challenge gaat uh, zo dadelijk dus uh, van start op circuit. En daarna nog een race, uh, Willem. Ja, daarna krijgen we nog een race. Uh, race 3 uh, zelfs. Uh... ...van de Truck uh, Battle stories. De trucks uh, die we uh, vaker de afgelopen jaren hier op Zandvoort hebben gezien. eerdere jaren was dat dat ze het korte baantje uh, namen. Nu is het zo zelfs dat ze het hele circuit nemen met één uh, wijziging in het circuit... ...dan uh, richting schijflak bij de... De slotenmakerbocht, daar ligt een uh, chicane en die wordt door de vrachtwagens wel genomen. Want uh, ja, om die vrachtwagens met die snelheid, uh, die ze kunnen en mogen bereiken, 160 het scheidsvlak in te sturen. Dat lijkt me geen hit en ik denk uh, dat de organisatie daar net zo over gedacht heeft. Vandaar dat ze wel het hele circuit rijden, die trucks, maar dan wel met de chicane bij de slotenmakerbocht richting scheidsvlak. Ja, normaal gesproken aan het eind van uh, zo'n zo racedag zie je dat uh, de meeste mensen weer naar huis gaan. Maar volgens mij, voor de truckrace Battle blijven best wel wat fans hangen. Dat uh, denk ik ook wel. Uh, het is toch wel uh, spectaculair uh, wat die trucks uh, laten zien. En, ja, er wordt echt uh, gereisd. En dat met vrachtwagens. Ja, de baan is al niet overdreven breed uh, natuurlijk. En als je er wat trucks uh, twee naast elkaar zet, uh, ja, dan heb je bijna al de hele breedte van de baan uh, nodig. Maar is de Superlights Challenge. Daarvoor komen we om kwart over vier bij terug. Tot zo, Willem. Ah, Oké, okay, tot zo. Tot zo.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 Je weet wat ik nu voel. Jij kent als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ee, eh ee, Ik neem je mee, ee, ee, Ik neem je mee, ee, ee, Ik neem je mee, ee, ee, Ik denk aan haar en zij denkt aan mij.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 Het blijft heerlijke muziek, hè? deze van uh, Echo Smit. joh de Cool Kids bij CFM. En van de Cool Kids gaan we weer over naar de Cooler Boys op het hockeyveld. Ja, want aan het eind van de, de tweede kwart... Uh, kwam Oranje-Zwart met uh, tien man te staan. Want een van de spelers moest er voor twee minuten uit. En uh, de, de, de tweede kwart duurde nog uh, slechts anderhalve minuut. Dus ook het begin van het derde kwart, die zojuist uh, is begonnen... speelden ze de eerste halve minuut uh, met tien man. Maar ze hebben het overleefd. Dus uh, uh, oranje-zwart is weer compleet. En het is nu weer 11 tegen 11. Met nog, een klein, met nog 16 minuten te gaan in het derde kwart. En uh, hopelijk blijft het uh, in ieder geval bij de 1-0. Want uh, ja, mochten ze gelijk komen, dan krijgen we weer een shootout. Nou, oranje-zwart heeft daar gisteren tegen Bloemendaal op kunnen oefenen. Dus uh, wellicht. Maar laten we, laten we niet op de dingen vooruit lopen. Voorlopig is het uh, nog steeds 1-0 voor oranje-zwart. En als het zo blijft, dan uh, heeft oranje-zwart de European Hockey League op zak. Maar... Je moet dat kruid nooit verschieten voordat de duif geschoten is. Ja, zo, zo, zo, zo, maken het zoiets, maak er zoiets van ja. Dus uh, laten we niet te snel van stapel lopen en uh, de derde kwart voor u uh, blijven volgen. In, uh, uh, we komen naar het nieuws weer bij je Ja, terug. in de derde uur doen we dat. Dat doen we in de derde uur. Nou, van het hockey gaan we naar uh, dit plaatje, dat ik wel even toepasselijk. Verrek, zeg kerel, ben jij het? Hé, hey Leo! Hier is Lodewijk van Apenzaat. Verrek, zeg kerel.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 Dat deukje in mijn limousine. Wat jij op die. Nou, ik doe me heus niet zo lullig als ik een miljoentje van liefd bij had. Gewies. Een vriendje van mij, oh, een psychiater, zegt dat alcohol alles Wat zeg jij ervan. Verrecht, zeg kerel, bejecht, nog altijd uh, de ronde hut. zit je pa nog op, uh, op de wat klaar is? speelt je zus nog aan. Uh. Ja, maar van die ballen, dat weet ik nog wel. Wat leuk.